Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mensen die vanochtend uit een vrachtwagen op de A2 in Zuid-Limburg vluchten, bestaat uit migranten. Ze wilden naar Engeland reizen. Waar ze vandaan komen, is nog niet bekend. Elf van de dertig gevluchte migranten zijn opgepakt. Onder hen zijn negen minderjarigen. Die worden naar een opvang in Ter Apel gebracht. De Roemeense vrachtwagenchauffeur werd 10 kilometer verderop aangehouden. In Politiek Den Haag wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van journalist Max van Wezel. Premier Rutte spreekt van een groot verlies. Hij zegt dat Van Wezel gevreesd was als verslaggever, maar geliefd als mens. PvdA-leider Ascher noemt Van Wezel zeer kritisch, maar nooit cynisch. Max van Wezel was 67 jaar. De Britse premier May heeft na het nieuwe uitstel van de brexit het lagerhuis opgeroepen om alsnog haar Brexit-akkoord te steunen. Alle voorgaande keren kreeg ze daarvoor geen meerderheid. Afgelopen nacht kwamen Brussel en May overeen... dat het vertrek uit de EU voor 31 oktober geregeld moet zijn. May hoopt dat het al voor 23 mei lukt... zodat de Britten niet mee hoeven te doen aan de Europese verkiezingen. Het Chinese telecombedrijf Huawei mag voorlopig niet betrokken worden... bij de aanleg van het mobiele 5G-netwerk, vindt een kamermeerderheid. Huawei lag al onder vuur vanwege spionage. En er komt nu bij dat Chinezen bedrijfsgeheimen hebben gestolen bij ASML. De Woutertje-Pieterse prijs voor het beste Nederlandstalige kinderboek van het afgelopen jaar is gewonnen door Alles komt goed, altijd van Kathleen Verreken en Charlotte Pijs. De Belgische auteur en illustrator krijgen een bedrag van 15.000 euro. Het boek gaat over een meisje dat opgroeit tijdens de Eerste Wereldoorlog en haar familie uiteen ziet vallen. De jury spreekt van een aangrijpend boek waarin de liefde voor het leven uiteindelijk overwint. Het weer, op veel plaatsen zon, in het noorden meer bewolking en lokaal kans op een bui. Morgen meer bewolking en mogelijk een winterse bui, het wordt dan hooguit 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vrij veel vertraging heb je nog op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... bij Utrecht, 9 kilometer na een ongeluk, vertraging zo'n 20 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Den Nieuwe Meer, 7 kilometer. kost zo ongeveer een kwartier. Na 9, Amstelveen richting Den Helder bij Heilo, 6 kilometer. Vertraging daar zo'n 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam Centrum en knooppunt De Nieuwe Meer. 6 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Rijnzweert. 8 kilometer, vertraging daar zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Hallo meneer, weet u misschien waar dat feestje is? Oh dat is hier. En dan kom ik eraan. Suck my door. So is dat feestje? Hier is feestje. Waar is feestje? Hier nou, die is hier bij CFM, hoor. Waar is de hier is de Zo, de knetters, hé, hey. waar is dat feestje? Goed, waar gaan we het vandaag allemaal over hebben in CFM News Zandvoort? Rond kwart over zes de top vijf games, rond half zeven de top vijf films. Om kwart voor zeven de evenementen in Zandvoort. Om zeven uur hebben we het nieuws tussendoor. Om kwart over zeven de artiestennieuws. En natuurlijk heel veel lekker muziek zoals deze van Macklemore en Trift Shop. to the club like what up i got a big pack. i'm just pumped i bought some shit from a thrift shop ice on the fringe is so damn frosty the people like damn that's a cold ass honky rolling in hella deep headed to the mezzanine dressed in all pinks in my gator shoes those are green drake then a leopard mink Girl standing next to me probably should have washed this smells like r kelly sheets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 Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, Hello, no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. and sneak heads to be like, ah, uh, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm, I'm, I'm looking for a comer. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm, I'm, I'm hunting.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 Ja, je hoort de Trifshop dus van McLemore samen met Ryan Lewis. Hier uh, bij CFM Jong Zandvoort. Nog tot en met 8 uur natuurlijk. En uh, ja, we gaan natuurlijk heel veel... Uh, ...plezier maken vandaag. Gezellig nou je Wat gebeurt er nou? Ja. Het is onvoorstelbaar. Ze zetten elke keer nieuwe fles in. ja, daar moet op gedronken worden. Ja. Daar moet op gedronken worden, zeker waar. Want uh, vandaag is namelijk de dag dat ik... Uh, ...vijf jaar CfMio Zandvoortel doe. Ik weet nog dat ik dus... Uh, even kijken, dat was 2014. Begon ik als een heel klein uh, ventje, zoals iedereen zegt. Hier oh, de kleine grote Thomas nu inmiddels... Stond ik bijna met een krukje achter die uh, mengpaneel waar ik nu achter zit. Toen kwam ik nog niet boven de computerschermen uit, zeg maar voor mijn neus. En nu eindelijk. Ja, ja. Nu eindelijk kom ik uh, boven die uh, computerschermen uit. Dat is helemaal mooi. Maar ja, er moet natuurlijk wel opgedronken worden dat we vijf jaar CFM uh, voor doen. Alleen nou zit er ook een mededeling aan vast, wat minder leuk is. Namelijk, ik ga weg van de donderdagavond. Ja, dit is dus de laatste keer dat ik op donderdagavond zal presenteren. En uh, nou ga ik nog even kijken wanneer er een andere mogelijkheid is om uh, dit programma voor te zetten. Op een andere dag. Maar ja, goed, dat komt nog wel goed. Ik doe nog één rondje van mij en dan sluiten we het Nou, is goed. Dan gaan we nog even een rondje doen. Nou, zullen we anders twee rondjes doen? Nou, natuurlijk nog uh, zometeen vanaf zeven uur. Ook hebben we ook nog een uur. Dus we hebben twee uurtjes nog. Maar je schaamt luisteren naar Chris Kroos Amsterdam en hij is voor mij. Voor het eerst in mijn leven, kan ik iemand alles geven. Ik voel me veiliger bij je. Jij heeft alles wat ik zoek. Ik hou hem extra licht bij me. Want al die meiden die kijken, maar hij geeft me geen twijfel. Amsterdam dus met Hij Is Van Mij. Ja, de top 5 games. Want het is al kwart over 6 ge geweest inmiddels. Um, dan beginnen we op nummer 5. Daar staat deze week... Uh, die is één plek gezakt. Daar staat Grand Theft Auto 5. Dan hebben we op nummer 4... Die is één plek gestegen... Het is Shakiro en Shadow Die Twice. Dan hebben we deze week op nummer drie één plek gezakt. En dat is Super Mario Bros. Deluxe. Ja, nou wordt het spannend. Op nummer twee één plek gestegen. Daar staat FIFA 19. Ja, en dan nummer één. Het zal niet zo zijn. Dan het bleef hetzelfde. Dat is Red Dead Redemption 2. Die staat al uh, bijna sinds dat ik het uh, programma weer uh, een beetje uh, ben opgepakt... ...staat die al uh, bijna op nummer 1, zeg maar. Dus ik uh, denk dat dat wel echt een toffe game is. Wij gaan... Uh, nou dacht ik natuurlijk, omdat dit uh, mijn laatste uitzending op de donderdagavond is... ...en ik nu vijf jaar dit programma doen. Um, dat het wel leuk was om muziek zeg maar, te draaien vanaf 2013-14 ja, ongeveer. Toen ik het programma startte, tot aan, nou ja, tot aan de huidige muziek. Zeg maar. En uh, onder andere, daar heb ik dus een hele lijst van uh, gemaakt. En onder andere kwam deze daar naar en dat is uh, Shakira. Met der.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 sober. Is it true that you love me? I dare you to kiss me with everyone watching. It's truth or dare on the dance floor. La la la la la. Truth or dare on the dance floor. I dare you Kan doen. Dus ik was stunt als een baller en niet leven op een randzoen. Dus ik volg niet de poe, maar mijn vingers spits ik gevoel. Wat gaat een dode kunnen doen? Met een miljoen. Dus gooi die euro's in de lucht, der niet een beetje meer. Ik doe dit als een in de TM, toen was ik skeer. Bedankt voor je advies. Maar als ik één ding heb geleerd, is dat je kan lullen wat je wil. Maar die euro's gaan niet meer. Is je dood? Wat je wil, maar die euro's gaan niet mee, is het euro's gaan niet mee. Dit is Ik wil yeah.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 En el cuello para calmar la sed. Mi mano en tu cadera, pan pesan. Como ves, no le vamos a bajar más nunca, mama Pa, pa, pa, pa, baila, pracate, rascate, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. met Jay Balvin en X. Tijd voor de top 5 films. Ja, het is precies half 7. Dat betekent dus dat het tijd is voor de top 5 films in de bioscoop. Op nummer 5, ja, we hebben natuurlijk, omdat ik er vorige week niet was... hebben we heel veel nieuwe binnenkomers... Maar in ieder geval op nummer 5, dat is de enige die er nog in stond. Die is vier plekken gezakt. Voor 12 jaar en ouder, en dat is Dombo. Dan op nummer 4 hebben we Little, nieuw in de top 5, dus 12 jaar en ouder. Dan hebben we op nummer 3, ook nieuw in de top 5, voor 16 jaar en ouder, Hellboy. En dan op nummer 2 hebben we Shazam. Die is ook nieuw in de top 5, voor 9 jaar en ouder. En dan op nummer 1 deze week. Nieuw in de top 5. 12 jaar en ouder. En dat is... Avengers The Endgame. Avengers The Endgame natuurlijk. Uh, dus nu deze week op nummer 1. Dus ik zou zeggen ga even naar die film toe. En dan uh, kan je zelf zien of die film wel uh, nummer 1 waardig is. Goed, uh, muziek dus. Ik heb dus vanavond een heel gevarieerde keu uh, keuze aan muziek. Zo is ook deze van Sigma samen met Paloma Veed en Changing. We living in the same town trying to find something new. Broken bitch of frame, I've been frozen in, trying to find a better view. This ain't be, this ain't cool. This ain't Friend. Daarvoor hoorde je DJ Snake, samen met Aluna George en You Know You Like It. Ja, vandaag draaien we dus uh, veel verschillende muziek. Omdat ik, uh, dit de laatste uitzending is uh, van C.F.M.U. Sandvoort op, op de donderdagavond. Waarschijnlijk gaan we naar een andere dag. Maar het is in ieder geval uh, kwart voor zeven uur. Dat betekent dus dat het tijd is voor de evenementen. Zondag 14 april stroomt de weer vol met duizenden fans van Amerikaanse auto's en liefhebbers van de American Way of Life. Dan vindt er weer een nieuwe editie plaats van de populaire American Sunday, dus dat is aankomende zondag. Deze dag heeft het programma vol met activiteiten en bezienswaardigheden. Ga naar de website voor meer informatie www.americasunday.nl of www.zpz.nl. Ook het strandseizoen voor honden wordt op zondag 14 april in stijl afgesloten met de Big Walk. Uh, hondenliefhebbers en hun trouwe viervoeters nemen dan deel aan de tweede editie van deze unieke wandeling op het strand van Zandvoort. De Big Walk is het moment om het strandseizoen voor honden kwispelend af te sluiten. Hulphot Nederland roept alle honden en hun baasjes op om mee te doen aan deze 5 km strandwandeling. Met hun deelname stenen zij de opleiding en inzet van de hulphonden... Inschrijving voor de Big Walk kan op www.thebigwalk.nl Nou, voor zover eigenlijk de evenementen. Dat waren ze alweer voor dit weekend. Um, ja, dat was het dus. En, uh, oh ja, dat vergeet ik nog even bij te vertellen. Dit weekend is natuurlijk ook weer... Uh, de Formule 1 uh, gaat weer uh, nou ja, beginnen, wou ik zeggen. Maar is er weer een Formule 1 race. Namelijk op, uh, in uh, het circuit van uh, China. En dan uh, gaan we weer even kijken hoe Max het doet natuurlijk. En um, nou ja, goed. We gaan zien hoe Max het gaat doen Volgens mij moeten we weer uh, lekker vroeg ons bed uit Om de Formule 1 race te bekijken uh, Maar wij gaan uh, nu weer verder Naar de muziek Zo gaan we deze lijst van Galantis en Runaway Geen met een microfoon, ik bos rems. Van hier tot aan Bergen op zoom. Iedereen weet, ik ben altijd streef. Als je ligt aan mijn reet, ben ik altijd vreed. Want ik schaat in je bek als een duif op je kop. Jij bent een stuk al, maar je vijf die je tof. Je krijgt op je kop als ik kom met de bom. Rappers die ik hoor, zijn de komen met de rom. Lees ik ze de lessen, stuur ik ze naar huis. Echt, yo, wat ben ik toch een massa-pick? Chick is die hasselijk. Een voor één is er een party in de buurt. Gaan we meteen erheen? Een nieuw fenomeen in de hip-hop zien. Ben ik in de buurt, zeg dan je TikTok-scenes. Want ze gaat met me mee, ik kom niet meer terug. Ik zeg punk, maar daar fuckers lul niet om mijn rug. Want ik heb jullie door, jullie zijn jaloers. Maar geloof me op mijn woord, jullie zijn niet stoer Als ik voor jullie sta met een hele klik, jullie weten dit, We brengen vrede shit, bitch. Want dit is ja, dit is ja. Door de years and years met desire. Daarvoor hoorde je dus een uh, gouden oude, kan ik wel bijna zeggen. Namelijk Alibé met lijpe mokroflever. Nou gaan we nog uh, even één plaatje draaien. En dan uh, tot aan het nieuws, zeg maar. En uh, daarna ben ik weer terug uh, met de tweede uur van CFM Young Sandvoort. En het plaatje naar waar we gaan luisteren is uh, van Daddy Yankee en uh, Con Calma.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 Fire Ritme van GFM. via de Kabel op 104.5.